Bidden. Vader in de hemel, we zijn dankbaar dat uh, Martin in ons midden is. We prijzen uw heerlijke naam in de naam van Yeshua en we vragen, Heer, dat u vloeiend kan spreken om uw naam groot te maken en dat u er doorheen ons kunt onderwijzen, zodat ons leven vervuld zal zijn van uw woorden en we in vreugde u zullen dienen. Geprezen zijn uw naam in de naam van Yeshua. Amen. Amen. Shabbat shalom. Tijdens het gebed was er iemand van de broeders... ...en die uh, citeerde een beruimd couplet van Psalm 89. Die schraagt ons in het lijden. En daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. Niet over Psalm 89, maar over 1 Petrus en met name uh, 2. Handel als de dominee... Staat dat er niet in, denk je? 1 Petrus 2, het 16e vers. Handel als dienaren van God. Nou, dat is de dominee, zei iemand tegen mij. We gaan er straks achter komen dat we dat allemaal zijn. Maar dat wist u al, denk ik. Ik zal deze tekst in zijn geheel lezen. Leef als vrije mensen en verschuil u niet achter... Uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Ik heb natuurlijk eh, 1 Petrus eh, helemaal goed bestudeerd. En er zit een grote lijn in. En ik wil u even meenemen in die grote lijn. Want nu is het dan thuis de taak om te zien of dat eigenlijk wel klopt. Of die grote lijn er is. Ik neem u mee vanaf eh, 1 Petrus het eerste hoofdstuk. Van Petrus, apostel van Yeshua de Messias, aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië verblijven door God de Vader, voorbestemd om geheiligd door de geest gehoorzaam te zijn aan Yeshua de Messias en met zijn bloed besprenkeld te worden, genade zij u en vrede in overvloed. Ga naar vers 13. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Yeshua de Messias zich openbaart. En dan komt dat woord gehoorzaam weer terug. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten. waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Maar leid een leven. Dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Hoofdstuk 2. Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huiglarij, alle afgunst en kwaadsprekerij. Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit. En uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is. We maken even de sprong naar hoofdstuk 2. En dan uh, vanaf het negende vers. Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Immers is er enige, trots, enige reden om trots te zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt. Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping. Ook Yeshua heeft geleden om uwentwil en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem, die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout gedragen... opdat wij dood voor de zonde rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen... Nu bent u teruggekeerd naar hem die de Heder is, naar hem die uw ziel behoedt. Even een sprong naar 3 vers 13. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich niet volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u nog gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u niet door niets in verwarring brengen. Erken de Messias als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u is gebaseerd is? Wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver. Hoofdstuk 4. Nu dan, omdat de Messias tijdens zijn leven op aarde heeft geleden... moet u zich, net als hij, wapenen met de gedachte. ...dat wie in zijn aardse leven geleden heeft... ...met de zonde heeft afgerekend. Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden... ...door menselijke verlangens, maar door Gods wil. U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken... ...waarin de gelovigen plezier hebben. Losbandigheid, welust, dronkenschap... ...bras- en slempartijen... ...verwerpelijke afgodendienst... Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen. en ze spreken daarom kwaad over u. Maak er nog even een sprong naar vers 12. Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd. over de vuurproef die u door ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel heeft aan het lijden van Yeshua, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt, omdat u de naam van de Shua draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden, omdat hij een moordenaar is, een dief, een misdadiger of een onrustoker. Maar als u lijdt, omdat u, nou staat er een heel verkeerd woord, omdat u christen bent, staat er. Dat is natuurlijk het probleem van het Grieks... wat in die tijd gewoon bestaat... Christianoi. Maar in die tijd bestonden er nog geen christenen. Messiasbeleiders. Het is niet anders. Als u leidt omdat u gelovige bent... schaam u dan niet... en draag die naam tot eer van God. Maak een sprong? Uh, nee, nog even vers 18. Als zij... Die rechtvaardig leven al ten oude nood gered kunnen worden. Hoe moet het dan gaan met hen die zondigen? Doordat ze God niet gehoorzamen. Komt het gehoorzamen weer terug. Daarom moeten allen die lijden, omdat God het wil. Het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan hem. Op wie wij mogen vertrouwen. Omdat hij ons heeft geschapen. Het laatste stukje. Het hoofdstuk 5. Tiende vers, maar al moet u nog een korte tijd leiden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Sjoa de Messias deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk maken en krachtig, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt toe, de macht voor eeuwig. Amen. Ik ben toch nog een klein stukje vergeten, dat is wel belangrijk als element... Om uh, in het geheel van de breek het eerste hoofdstuk, het zesde vers verheug u hierover ook al moet u nog een korte ook al moet u tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren zo kan de echtheid blijken van uw geloof zoveel kostbaarder dan vergankelijk houd, goud dan toch ook in het vuur getoetst en zo verwerft u lof, eer en roem ...wanneer Yeshua, de Messias, zich zal openbaren. De vorige keer toen ik hier was, was er iemand die eh, het woord masker te sprake bracht. Dat er in de gemeente maskers kunnen zijn. Iemand die had het op zijn hart om daarvoor te bidden. Als we het hebben over lijden, wat kan er dan al in een gemeente plaatsvinden... Wat misschien niet elke Shabbat besproken wordt, maar wat wel, degelijk, wat wel degelijk een rol speelt in ons geloofsleven, in ons persoonlijk leven. Iets wat eigenlijk om een antwoord vraagt van ons. Dat de tekst van vanmorgen zegt, handel als dienaren van God. En Petrus die spreekt hier tot ieder van ons persoonlijk. Wim is niet alleen dienaar van God. Hij wordt allemaal opgeroepen om dienaren van God te zijn. En het mooie is, van wat er eigenlijk in het oorspronkelijke Griek staat, wij zijn doelos. Slaaf. Eigenlijk een grote tegenstelling met, hoe ik net begon, het woord dominee. Er zit het, woord, het Latijnse woord dominus in, verheven. Nee, het grondwoord zegt, we zijn en blijven niks anders als doelloos, onderhorigen, onderworpen. En zoals we weten, spraken de discipelen van huis uit, Aramees, die hadden zeker nog het Hebreeuwse woord heel goed in zich, Evet, Evet was ook in het Hebreeuws slaaf. Arbeider. En dus heel belangrijk is om dat in onze oren te hebben, want die term die we horen in 1 Petrus 2, doelos, theu, dienaar van God, slaaf van God, die is heel bekend in Jezaja. Jezaja, zeker vanaf het 42e hoofdstuk, daar komt die term, knecht des heren, herhaaldelijk terug. En het Joodse volk heeft ervan gezegd, die knechten heren, dat zijn wij. Wij hebben door alle eeuwen heen zoveel lijden gehad. Wij zijn die evert Of om het met de woorden van Petrus te zeggen, wij zijn de doolos Theu. Ik wil u even meenemen naar die zaar 42. Want er valt wel wat voor te zeggen dat als u heel boek Isaiah doorneemt... vanaf dat hoofdstuk 42 op zijn minst... dat je daar het volk Israël in kunt zien. Maar er is meer. Ik lees u voor, Isaiah 42. Hier is mijn dienaar. Hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene. In hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet. Hij verheft zijn stem niet... Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen. De eilanden zien naar zijn onderricht uit. Nou, dit is echt wel een tekst die een heel boel zegt van Yeshua zelf. Maar als u verder leest in deze hoofdstukken, ziet u ook inderdaad... Een heleboel wat gesproken tot, wordt tot Jacob, tot het volk Israël zelf. Maar als je kijkt naar wat Jesaja 53 specifiek spreekt, over die knecht, dan is dat specifiek Yeshua, die onze zon op zich heeft genomen. Jesaja 53, vanaf het 11e vers, 11b, mijn rechtvaardige dienaar, Verschaft velen recht. Hij neemt hun wandaden om zich, op zich. Daarom ken ik hem. Een plaats toe onder velen. En zal hij met machtigen delen in de buit. Omdat hij zijn leven prijs gaf aan de dood. En zich tot zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen. En nam het voor zondaars op. Heel mooi dus om te zien. Hoe die link... ...van Petrus... ...en dezelfde woorden van Petrus... Theu, ...hoe die... ...hun wortels al vinden... ...in Jesaja. ...en Petrus die citeert ook letterlijk... ...dat door zijn striemen... ...ons genezing is geworden... ...wat wel heel krachtig is... ...aan de boodschap van Petrus... ...en voor ons vandaag... ...heel belangrijk is... ...voor ons geloofsleven... ...is... Dat lijden absoluut hoort bij het volgen van Yeshua. Iets wat voor ons volstrekt tegen ons hart indruist, maar wat er zo bij hoort. Lijden. Het lijkt in veel gemeentes alsof lijden maar zo snel mogelijk de deur uitgegoord moet worden. Of dat er niet bij hoort. Als u lijdt, nou dan zit er wel een luchtje aan u. Want dan bent u misschien niet genoeg vervuld met de Heilige Geest. Dan heb u misschien toch te weinig geloof. En misschien denkt u, ja maar zo denk ik niet. Maar misschien leeft dat wel heel erg diep toch in uw hart. En het is dus goed om hier heel nadrukkelijk bij stil te staan... U moet eens kijken, vorige keer hebben we het gehad over het, uit het boek Handelingen, hoe lijden functioneerde in de eerste gemeente. Ongelooflijk. De discipelen, die waren blij. Blij dat ze om zijn naam wil smaadheid droegen. Ze waren vol van vreugde. En we hadden het de vorige keer over Paulus. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Je moet eens kijken wat de Heer zelf zegt over Paulus. Ik zal hem laten zien hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. En we gaan nog eens even terug naar Petrus. Petrus, altijd vol vuur. Als er iemand was die enthousiast was, nou dan was hij het wel. Maar hij moest niets hebben van het lijden van Yeshua. Het zou niets gebeuren. En toen Puntje bij Paaltje kwam, verloochende hij Yeshua tot drie keer toe. En dat was even een pijnlijke ontmoeting, toen hij Yeshua weer voor het eerst ontmoette. En een van de eerste dingen die Yeshua aan hem vroeg, en Petrus, hou je van me? Drie keer. Dat is even pijnlijk. En wat zegt Yeshua? Toen je jong was, toen omgorde je jezelf. Je wist het wel. Dit is een eigen kracht. Maar nu je ouder bent geworden... zal een ander je worden, en die zal je brengen... waar jij niet wil. En als je dan leest bij dat specifieke hoofdstuk... dan interpreteert degene die de redactie heeft opgesteld van het boek... het zo, dat dat al zou wijzen... naar het lijden wat hem te wachten stond. Er zijn mensen... die bidden gewoon om lijden... Ja, je zult het niet geloven, maar het is wel zo. Wat moeten we nou bidden om leiden? Er zijn ook mensen die zeggen: ik ben, God dat, ik ben God dankbaar dat Hij ziekte op mijn weg brengt, want dat brengt mij dichter bij God. Is dat zo als je 1 Petrus leest? Heb we hebben het gelezen? Ook al zegt, is de boodschap van Petrus dat wij goed moeten handelen... handelen als dienaren van God... in het lijden... dat ook al komt te lijden op ons af... dat wij dan nog... ervoor kiezen... om trouw te blijven aan God... om gehoorzaam te blijven aan God... maar desondanks zegt Petrus... niet dat ziekte... iets is wat God gewild heeft... wat God wil... dus dat kunnen we al uitsluiten... Maar net bracht een van de broeders... naar voren in een getuigenis... al laten we nog maar zo'n klein in ons leven toe aan zonde. Dan kan dat al een enorm effect geven... aan ongehoorzaamheid... en aan hoe we ons voelen in het leven... verder verwijderd van God. Ook in het lijden. Dat is de boodschap van Petrus. Als wij lijden moeten we dat helemaal niet gek vinden. Alleen, hoe werkt dat in ons leven? Niets menselijk is ontvreemd. Ook al kan Petrus dat zeggen, ook al hebben we het nu vanmorgen daarover, wie heeft er niet de ervaring dat als hij leidt, dat hij toch stiekem denkt... nou, dat is wel een bewijs dat God mij toch niet zo moet. Mij overkomt dit... ...omdat ik dat of dat gedaan heb. Ja, dat kan wel. Dat kan wel degelijk. Want je moet dit wel in nauwe in nauw verband brengen... ...met wat jullie allemaal geleerd hebben... ...uit Deuteronomium. Als je ervoor kiest... ...zegt Deuteronomium 28 duidelijk... ...om Gods geboden te doen... ...dan zul je zegen ervaren. Dus... ...staat dat lijden dan niet helemaal haaks op... Wat we leren uit deuteronomium. Dat is wel een vraag die door merg en been gaat als je zelf in moeilijkheden zit en als je zelf in de pijn zit. Maar waar je wel heel erg scherp een antwoord op moet vinden. Ik zei net, niets menselijk is ontvreemd. Net zoals het volk Israël niet. Als ze maar even geen water hadden, de vlammen vlogen eruit. Opstand. Wij zijn niet anders. Wij kunnen hier in de gemeente mooi vertellen... ...dat we van Gods kapode houden. Maar de test komt, misschien al als we hier zitten... ...maar zeker als we de dienst verlaten. Misschien in de auto al. Misschien van de week. Hoe gehoorzaam zijn we? Als niemand ons ziet, doen we dan nog het goede. Of, ik zal eens een voorbeeld geven uit eigen leven... Een paar jaar geleden werkte ik in de geestelijke gezondheidszorg. En ik kon daar een vaste baan krijgen. En ik moet even man en paard noemen, anders begrijp je er niks van. Er was een collega en die was terminaal ziek. In die tijd dat ik solliciteerde, was het mij. En mijn baas zei, ze haalt de kerst niet. Heel vervelend. Wat gebeurt er in juli? collega staat er weer. Ja, ik kom bij werken. Heel mooi van haar natuurlijk. Maar welke nare gevolgen had het? Martin moest weg. Het lijkt, het lijkt net alsof je, je hele bestaan dan um, onder je voeten wegzakt. Ik vond het heel onrechtvaardig. Ik was er heel boos over. Misschien zegt u, ja, dat is, dat, is toch, dat is toch logisch dat je dan heel boos wordt. Dat mag ook, je mag daar boos om zijn. Dat is onrechtvaardig. Maar toch voelde ik diep in mijn hart, ik doe hier niet goed naar deze baas. Ik ging eigenlijk over een grens. Als je nou eens denkt aan wat Petrus zegt, Yeshua werd gehoond en hij hoonde niet terug. Iemand doet jou vreselijk pijn en die is onrechtvaardig. Hoe handel je dan terug in de geest van Yeshua? Moet ik dan ja knikken zijn? Ben je een doetje als je... ...in de voetsporen van Yeshua treedt? Is het zoals Yeshua zegt... ...hup, iemand geeft jou een kap ...en je zegt... ...hier, nog een. Deze. Is dat zo? Waren de volgelingen van Jeshua ...die zijn boodschap... ...uit de eerste hand hadden gekregen... ...waren dat doetjes? Ik refereer nogmaals aan het boek Handelingen. Ze waren blij... ...echt blij... ...kun je meerdere keren lezen... ...dat ze om zijn naam zullen... Smaadheid mochten dragen. Maar waren het doetjes? Je moet eens kijken naar de toespraken van Petrus en van Paulus. Als ze mishandeld waren, gegezeld zelfs, stonden ze niet lang daarna tegenover mensen die hun mishandeld hadden. Of die opdracht hadden gegeven om er hun eens flink van langs te geven. En wat horen we in die toespraak? Een enorme kanonade om zich eens af te reageren. Helemaal niet. Dat is misschien het, wel het meest verbazingwekkend... als je toch leest... hoe Paulus een keer zo... erg gestenigd is. En ze denken al dat hij dood is. En hij staat op. Maar een doetje... je moet eens luisteren wat één keer Paulus... Um, zegt. Hij was heel erg naar mishandeld. En... het liep toch goed voor hen af. En toen zij... Iemand tegen hem. De stadsbestuurders die hebben opdracht gegeven. Jullie moeten maar gaan. Ho, ho, zegt Paulus. Daar kom je niet zo makkelijk vanaf. Laat ze maar eens eventjes komen hier. Want ik was een Romeins. Ik ben wel een Romeins staatsburger. Dus, doetjes. Nee dus. Maar hoe dan met het lijden? Ik ken iemand van heel dichtbij. Die ziet zijn oudste zoon nooit meer. Nou zit daar heel veel fouten bij een schoondochter. Maar die ouders hebben toch ook heel verkeerde dingen gezegd. Als wij lijden, lijden we soms toch echt wel omdat we foute dingen hebben gedaan. En dat is misschien ook de pijn van sommigen van u. Het is heerlijk om te weten dat je gered bent. Er is misschien wel niks mooiers, maar pijn van je vroegere leven... Dat neem je misschien toch altijd wel mee. De ene keer meer als de andere keer. Vanmorgen zegt Petrus tegen ons, zegt het woord van God tegen ons. Wat je ook hebt meegemaakt in je leven, hoe je pijn ook is, of je het nu gedaan hebt door verkeerde daden, of je bent heel goed geweest en je is desondanks lijden overkomen, hoe het ook is, leef als vrije mensen. Handel als dienaren van God. Dus in al die pijn, in al het lijden wat we hebben, komt toch elke keer de test, zoals we dat hebben gelezen in het eerste hoofdstuk. De test komt in onze gedachten, in ons hart. Kan de zonde dat we het misschien tegen iemand ooit hebben gezegd, of wel hebben gezegd, maar dat kan leven van wat ik denk over die of die persoon, mijn vader, mijn moeder... misschien wel hier in de gemeente. Dat is niet goed. Je kunt handelen vanuit je eigen pijn... vanuit je eigen beschadigd zijn... helemaal verkeerd. Misschien zelfs al zonder dat je het zelf niet in de gaten hebt. Dat je met de rok zit. Dat je lelijke gedachten denkt over iemand... Dat ze misschien zelfs al uitspreekt... maar in de gemeente spreek je ze misschien vaak heel niet uit... Je zet een gezicht op, maar diep in je hart is het niet goed. Diep in je hart weet je, ja Petrus, jij hebt gelijk. Ik moet in alles wat ik heb, moet ik als een vrij mens gaan leven. Mensen die heel veel pijn hebben gehad en lijden in hun leven, die kunnen het soms niet uitstaan dat er zoveel vreugde is. Zoveel vreugde in een dienst, zoveel vreugde in een leven bij een ander... Je vindt het misschien ook onecht. En je kunt dan eigenlijk maar doorgaan in je gedachten dat je helemaal onvrij bent. Helemaal niet zoals Petrus zegt. Dat het eigenlijk een kokon is waar je in zit. Je bent zelf beschadigd. En nou, nou blijf je leven lang eigenlijk zo in een soort kokon zitten. Of zoals de vorige, in de vorige dienst werd gezegd, je houdt dat masker op. Dat is ook zo'n mooi verdedigingsmechanisme. Hoe gaat het met je? Ja goed. Helemaal niet. Want hele je lichaamstaal straalt uit. Dat gaat helemaal niet goed. En weet je wie je er nog het meeste mee hebt... ...als je zo blijft leven? Jezelf. Maar ook in nabije context. Als je vader bent of moeder. Doet er niet toe, maar in een context waarin je heel dicht op elkaar leeft... ...want dat is dan een gezin... Daar voel je dan nog het meest. Je bent gevangen. En je hebt zelf niet in de gaten dat je gevangen bent. Je hebt zelf niet in de gaten dat je onvrij leeft. Want je prikkels en je agressie gaan uit naar die ander. Getraumatiseerde mensen. Mensen in lijden. Die zijn niet vrij van Gods geboden. En dat is een moeilijke les om te leren. Maar ook wel de meest bevrijdende les... Een les om heel diep over na te denken. Zoals misschien velen van jullie weten heb ik een website. En daar staat zo'n teller op. En ik kan altijd zien waar, hoe iemand bijvoorbeeld bij mij op mijn website komt. Er kwam van de week iemand op en die had ingetoetst. Bevrijdingspastoraat, gevaarlijk. Weet u het mee eens? Ik wel. In het kader van 1 Petrus kan bevrijdingspastoraat maar heel erg gevaarlijk zijn. Weet je waarom? In veel gevallen is het zo, je hebt lijden, je hebt pijn, je gaat naar de oudste van de gemeente en je denkt, even de handen opleggen, dan ben ik mogelijk van die pijn af en van het lijden. Misschien denken u ook wel zo. Als er één ding is waardoor wij bevrijding krijgen, dan is het door gehoorzaamheid. Het moet dus als het ware van binnenuit komen. Yeshua, die zegt regelmatig, heeft iemand bevrijd, zonder niet meer. Met andere woorden, hulp die van buitenaf komt en wat nooit beantwoord wordt van binnenuit, loopt muurvast. Als wij niet zelf kiezen om, zoals Petrus het zegt, als vrije mensen te leven, om als dienaren van God te handelen, dan blijft het puur gewoon een buitenkantje. Je kunt geloven, kun je eigenlijk op allerlei manieren omschrijven. En Paulus die is daar soms vlijmscherp in. Hij omschrijft eigenlijk het, het geloven soms als een training. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: je train eigenlijk je gedachten, je train je hart, je train de botten van je bestaan tot in je tenen toe met de geboden van God. Als er één ding is waar spreuken gelijk in heeft... ...dan is het wel dit... ...dat de geboden genezend zijn. Je kunt genezingsdienst na genezingsdienst aflopen... ...en als je niks doet aan dat proces... ...om als vrije mensen te leven... ...dat je eigenlijk in je gedachten... ...gebonden bent... ...dat je in je gedachten... ...in je hart... ...en je wil ongehoorzaam ben... zal het niks doen... ...want denk erom... ...dat ze in de hemel... ...precies weten... ...hoe wij denken... ...hoe wij leven als onvrije mensen... ...hoe we leven... ...buiten de shabbatstienst om... ...een moeilijk onderwerp vanmorgen... ...maar wel... ...een onderwerp... ...waar we nog maar eens goed over na moeten denken... ...en over door moeten denken... Waarom eigenlijk het lijden? Het lijden specifiek in mijn leven. En hoe geef ik daar een antwoord op? Als ik misbruikt ben. Hoe kom ik uit de kokon... dat altijd de ander het gedaan heeft? Hoe kom ik uit de kokon... dat ik... Uh, in mijn angst blijf zitten? Of in mijn verzet? Hoe kom ik uit de kokon dat ik agressief ben en dan heel dichtbij denken hoe denk ik over mijn man hoe denk ik over mijn vrouw denk maar heel dichtbij maak het maar heel persoonlijk wat voor pijn voel je in je hele nabije context om eens wat te noemen je zou kunnen denken ik voel me niet zo gelukkig en je denkt erbij bij allerlei dingen en je zegt misschien niks en misschien al wel, misschien ben je al grenzen overheen gegaan. Misschien leef je al niet meer dat je gehoorzaam bent aan Gods geboden. Misschien zit je al in een conflictsfeer. Hoe het ook is, één ding is zeker, roep het de hal toe. Zeg tot hiertoe en niet verder. Want ik wil niet meer als een onvrij mens leven. Ik wil inderdaad echt die effet weer zijn. Die niet schreeuwt. Ik wil inderdaad die doelos zijn. We gaan eindigen. Ik wil nog twee dingen zeggen. Ik moet daarbij denken. En je moet het zelf nog maar eens nalezen. In, we hebben het wel eens over gehad. In 1 Filippense. Wat er van Yeshua wordt gezegd. Hij was dan God gelijk staat er. Maar hij heeft de gestalte aangenomen. Van een doelos. Een slaaf. Hij is aan ons gelijk geworden. Als er iets is wat moet veranderen in ons leven... ...aan autoriteit... ...is dat we hetzelfde moeten doen als Yeshua... ...die autoriteit afleggen. Wij zijn niet de belangrijkste mensen in de wereld. Wij zijn maar een slaaf. En eigenlijk moeten we nooit meer willen zijn. Want als Yeshua zich een slaaf noemt, doelos. Zijn wij dan een meester? Dus we krijgen een probleem als hij zichzelf doelloos noemt en we willen zelf iemand zijn. Ik eindig met de laatste woorden van Petrus. Al moet u nog een korte tijd leiden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Yeshua de Messias deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. De test komt voor ons allemaal. Als we foute dingen begaan, God wil altijd vergeven. Als een roep is dat we niet wankelen, dat we gehoorzaam zijn. Dan gaan we groeien. En anders vallen we als een baksteen. Het is maar voor, waarvoor we kiezen. Laten we leven als vrije mensen, als dienaren van God. Amen. Zullen we samen bidden? Lieve Vader in de Hemel, wat een geweldige boodschap van vanmorgen. Ik wil u danken dat u heeft beloofd, Yeshua, dat u tot de eeuwigheid bij ons zal willen zijn, bij ons bent, dat u de machtige bent. Ik wil u ook danken dat wij in uw voetsporen mogen gaan. Dat u ons ook oproept. Dat u ook belooft dat u bij ons bent. Dat u, ons, dat u degene bent die schraagt in het lijden. Ik wil u danken dat u ons geroepen hebt om dienaren te zijn van u. Ik wil u danken dat u ons helpt om dienaren te zijn van u. Ik wil u danken dat u altijd die hoop in ons hart wil leggen. Ik wil u bidden voor ieder van ons... Dat we ons hart richten en gehoorzaam zijn aan het woord wat we vanmorgen hebben gehoord. Wil u door de Heilige Geest de naprediker zijn van dit woord. In naam van Yeshua. Amen. Amen.